12 juli 2021. Maandag 3297 stappen. Tussentijdse telling. Soms kan iets klinken, onbedoeld, neem ik aan, als een afgrond. Ik vroeg de vrouw, die ik wel vaker onderweg tegenkom, of ze aan de straatkant of aan de waterkant woont. Ze antwoordde dat ze aan de slootkant woont. Ai, dat klonk als een ordinaire opmerking omdat ik het waterwegenstelsel hier nooit zo zie of noem. Waterweg is ook geen goede benaming want je stelt je daarbij druk verkeer en bevoorrading voor. Op een opblaasboot of kano na heb ik nooit iets waargenomen op de kanalen hier. Misschien moet ik ze kanels noemen, ik weet het nog niet. Maar, sloten, nee dat nooit. ZDD Stop Door.